De Keurige Keuken van Katrien. Het was een koude dag in de winter. In de keuken van de boerderij brandde een gezellig haardvuur. De kinderen van de boer en de boerin, Marietje en Klaasje, waren naar school. En de boer was buiten aan het werk. Mies de poes lag lang uit voor het haardvuur. En boerin Katrien bakte een gemberkoek. Nadat ze de koek in de oven had gezet, ruimde Katrien op en deed de afwas. Katrien hield haar keuken altijd keurig netjes. De boer kwam binnen met een kip onder zijn arm. Klaartje heeft haar vleugel gebroken, mag ze bij het haardvuur liggen. Ik heb liever geen kip in mijn keurige keuken, zei Katrien. Maar denk eens aan alle eieren die Klaartje voor ons heeft gelegd, zei de boer. En de kip tokte zo zielig. Dat Katrien zei, nou vooruit dan maar. De boer zette de kip in een kistje met stro voor het haardvuur. Katrien begon meteen het stro van de keukenvloer te vegen. Ze was nog maar net klaar met vegen toen de boer weer binnenkwam. Hij droeg een lammetje onder zijn arm. Zijn moeder is ziek en kan hem niet warm houden, mag hij ook bij het haardvuur liggen. Ik heb liever geen lammetje in mijn keurige keuken, zei Katrien. Maar denk eens aan de wol die het lam ons volgend jaar zal geven, zei de boer. En het lammetje blaatte zo zielig dat Katrien weer zei, vooruit dan maar. Nadat de boer weer naar buiten was gegaan, schuurde Katrien de pannen. Net voor het middageten kwam de boer binnen met de hond en vijf jonge hondjes. Bella heeft vannacht jongen gekregen. Het is zo koud in de schuur, mogen ze bij het haardvuur liggen. Ik heb liever geen honden in mijn keurige keuken, zei Katrien. Maar denk eens aan alle keren dat Bella de vos uit het kippenhok heeft weggejaagd, zei de boer. En de hond en haar jongen begonnen zo zielig te blaffen, dat Katrien zei. Nou, vooruit dan maar. Toen de boer had gegeten en weer aan het werk ging, dweilde Katrien de vloer. Tegen tijd kwam de boer binnen met zijn knecht en de schaapherder. Ze hadden een gans bij zich. Hij heeft een wond aan zijn poot. Mogen de knecht en de schaapherder hem even bij het haardvuur verzorgen. Ik heb liever geen gans in mijn keurige keuken, zei Katrien. Maar denk eens aan de mooie veren die de gans ons geeft, zei de boer. Daar kun jij kussens van maken. En de gans keek zo zielig dat Katrien zei... Vooruit dan maar. De knecht ging met de gans op schoot bij het haardvuur zitten... De schaapherder ging naast hem zitten. Ze verzorgden de poot van de gans en vielen daarna meteen in slaap. Terwijl de mannen luid snurkten, begon Katrien de keukenramen te lappen. Even later kwamen Marietje en Klaasje thuis. Ze hadden een paar vriendjes meegebracht. Moeder, mogen we thee drinken bij het haardvuur? vroegen ze. Als jullie nog een plaatsje kunnen vinden antwoordde Katrien, terwijl ze hoofdschuddend naar haar keuken keek... die er niet meer zo keurig uitzag. De kinderen vonden een plaatsje tussen de kip en het lammetje... de hond met haar vijf jongen, de gans, de poes, de knecht en de schaapherder. De boerin schonk thee en gaf iedereen een stuk vers gebakken gemberkoek. De kinderen aaiden de dieren en iedereen zei... Wat is het hier gezellig, zeg! De boerin lachte blij en dacht, ze hebben gelijk. Gezelligheid is net zo belangrijk als een nette keuken.